Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De regering en het COA verwachten voor juli een tekort aan duizenden opvangplaatsen voor asielzoekers. Gemeenten bieden te weinig nieuwe opvanglocaties aan. En de doorstroming van vluchtelingen met een verblijfsvergunning komt niet goed op gang. Dat melden NRC en Reporter Radio op basis van stukken van het ministerie van Veiligheid en het COA. Als het niet lukt om binnen vier maanden voldoende nieuwe opvangplaatsen te vinden... moeten staatssecretaris Dijkhoff en het COA terugvallen op crisisnoodopvang. Asielzoekers zullen dan weer in sporthallen en tentenkampen worden opgevangen... net als vorige zomer. D66 wil dat autofabrikanten, autodealers en distributeurs... worden verplicht om in showrooms duidelijk te vermelden... hoeveel schadelijke stoffen een auto uitstoot. Vanaf volgend jaar zijn automerken verplicht om hun auto's niet alleen in het lab, maar ook op de weg te testen. D66 wil dat de uitslagen van die praktijktest in de winkels worden gepubliceerd. Regeringspartij PVDA vindt het een positief plan, maar wil het eerst nader bestuderen. De VVD twijfelt vooral aan het nut van de verplichting. De Tweede Kamer praat vandaag over de maatregelen die tegen Schumel software kunnen worden genomen. Marianne Timmer stopt als schaatscoach. Ze wil zich gaan toeleggen op het begeleiden en adviseren van sporters en sponsors. In een interview met de Telegraaf laat de coach van Team Continu weten... dat ze kiest voor een rol op de achtergrond. De oudschaatser zegt dat ze op andere terreinen beter tot haar recht komt. Binnen de schaatsploeg was kritiek op het functioneren van Timmer. Het weer, vooral in het oosten en noorden eerst grijs, met soms buien geregen. Later wordt het op veel plaatsen droger en komt de zon tevoorschijn. In de loop van de middag weer kans op een bui. Het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vooral files bij Utrecht richting Amsterdam. Um, dat komt door een ongeluk, of meerdere ongelukken op de A2 bij Utrecht richting Amsterdam. De weg is nu weer vrij, maar tussen gelder en Maarsen staat nog 23 kilometer. En dat kost je een, meer dan een uur extra. Op de A27 vanuit Breda naar Utrecht loopt het ook goed vast. Tussen Gork en Nieuwegein staat 19 kilometer. Meer dan een half uur vertraging. A4 richting Amsterdam tussen Iepenburg en Zoetewaardendorp. 6 kilometer, 20 minuten extra. A6 Lelystad-Muiden, daar staat bij Almere -stad West 6 kilometer file. A15 naar Europoort tussen Ridderkerk en Rotterdam-Shalo's. 10 kilometer door een ongeluk onderaan de afrit-Shalo's. Die is dan ook afgesloten. En uh, dat kost je zo'n 20 minuten meer. Tot zover de verkeersin. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 You know it's serious, we're getting closer, this isn't over The pressure's on, you feel it But you got it all, believe it When you fold it up, oh-oh, if you fold it up, eh-eh-eh Cause this is Africa This time for Africa to shine, don't wait in line, y vamos por todo, people are raising their expectations, go on and feed them, this is your moment, no hesitations. for Africa is naar het nieuws en weer van drie uur Zalvoort. Welkom terug bij Zalvoort op zondag. Uur twee met daarin de volgende onderwerpen. We hebben nog wat leuke nieuwsberichten om uh, over tien minuten ongeveer. En om half vier gaan we de evenementagenda even bespreken. En om kwart voor vijf nog even wat nieuwe sportuitslagen indien bekend. Ja, we houden uiteraard ook de wedstrijden uit de eredivisie... voor je in de gaten de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. de Zandvoorts Radio CFM. Goedemiddag, Jorden. Sarah Larsen en Las Live. Jawel, het is weer tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. En we hebben drie berichten voor je. Ja, de kinderkunstlijn van 2016 is afgelopen vrijdag officieel geopend. Het is alweer de negende editie en het thema van dit jaar is Oud Zandvoort. En veel kinderen hebben historische gebouwen op het doek vastgelegd. Het genootschap Oud Zandvoort bestaat 45 jaar... en de voorzitter Paul Olieslagers is maar wat trots... dat de vereniging in het middelpunt van de belangstelling staat... Voor de kinderkunst is een looproute door Zandvoort gemaakt... en de schilderijtjes en tekeningen zijn te bekijken... in maar liefst 34 winkels die zich hebben opgegeven. Het is allemaal te bewonderen tot 30 april. Ja, vroeger deden wij er ook aan mee als uh, CFM... maar ja, hier heeft het weinig zin, denk ik. Ja, dat ligt een beetje uit de route, hè? Ja, een klein beetje. Ja, ik weet het nog wel dat dat vroeger in die etalage eruit uh, stond. Klopt, ja. Ja. Ja, hebben we niet meer die... <lacht> nee, ik... <lacht> In het programma Masterchef Holland 2016... is de 23-jarige Zandvoortse Shanna Filipoom te zien. 16 deelnemers strijden 12 weken lang om de titel Masterchef. Shanna schrok wel een beetje dat ze werd uitgenodigd... om mee te doen met de casting voor selectie... want dat had ze helemaal niet verwacht. En toen ze vervolgens na die casting werd uitgenodigd... om ook nog eens mee te gaan doen aan het programma... was haar vriend toch maar wel wat dankbaar dat hij haar stiekem had opgegeven. Het programma wordt iedere vrijdagavond uitgezonden... om half 7 s'avonds op SBS 6... En dan hebben we nog wat nieuws over uh, de betrouder van D66. Want die vindt aan dat Zandvoort die moet flexibel moet gaan bruisen. Gerard Kuipers zegt dat uh, het niet meer van deze tijd is dat maanden van tevoren het allemaal duidelijk moet zijn hoe een mooi evenement er tot in detail uitziet. Ook het strikt vastleggen van de datum moet op de schop. Kuipers gaat zich sterk maken voor versoepeling van de regelgeving. zodat bijvoorbeeld een evenement verplaatst kan worden vanwege slecht weer. Oké. Okay. Het pop-up weekend is bijvoorbeeld een uh, voorbeeld hiervan. En het smaakt naar meer. Hij wil meer merkgerelateerde evenementen naar Zandvoort proberen te halen. En Kuiper wil daarvoor variabele evenementendagen gaan introduceren. Die organisatoren daarvoor kunnen gaan gebruiken. Ja, Zandvoort uh, moet meer gaan bruisen. Ik moet meteen ja. aan uh, collega Willem Bruist uh, denken. Ja, Willem. Willem, Willem Bruist, hoe ja. gaat het met je? Ja, die gaat We hopen binnen... je weer uh, snel uh, terug te horen. Hij gaat binnenkort weer bruisen. Nou, gelukkig wel. Gelukkig wel. Tabletje erbij. Ik ga even dansen. Dus even kijken hoe ik me dan voel. Ja. Yeah. Ah yeah. Oeh. Sexy als ik dans. Mm -mm. Ah, yeah. oh, weet je wat het is? Ik heb geen goede moves. Maar zie.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 ik, dans. Hey, hey, hey, hey, hey. ik voel me sexy als ik dans. Oh oh oh oh, oh. Yeah. yeah. Ik voel me sexy als ik dans. Hey, hey, hey, hey, hey. Oh. Weet je wat het is? Ik heb ze al gehoord. Al die goeie tips, maar ze, maar ze werken nooit. En toch ga je het niet laten. Neen, je kan het niet laten. Oh,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 Ik, dans. Hey, hey, hey, hey. ik voel me sexy als ik dans. Oh, ik voel me sexy als ik. Ik voel me sexy als ik dans. Hey, hey, hey, hey, hey. Ik voel me sexy als ik dans. Steek ik mijn handen op, op, ga mijn voeten zo maar verkeerd. Zo, even lekker dansen. Heerlijk de Heel ik voel me sexy als ik dans. De single van Nielsen. Ja, we kijken even naar de rust van de twee wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. FC Utrecht, NEC, daar staat het 1-1. NFC Groningen, de Graafschap ook 1-1. Zo dadelijk om half vier de evenementagenda. En daarvoor nog heel veel lekkere muziek. miles far here So follow, follow the sun, the direction of the birds, the direction of love. Van vandaag. Je hoeft niet naar een ver land om uh, lekker zonnig weer te hebben. Gewoon hier in Zandvoort, follow the sun. Je hoort hem bij CFM Zandvoort op zondag. We gaan nog even kijken naar de wedstrijden uit de Eredivisie... voor de mensen die het nog niet gehoord hebben. We hebben de wedstrijden juist doorgenomen vanaf uh, afgelopen vrijdag. Vrijdag was de beurt aan uh, Pek tegen Rode JC. Daar werd het 3 tegen 1. Gisteren zijn er vier wedstrijden gespeeld. Waaronder Excelsior Heracles uh, Almelo. Daar werd het 1 tegen 3. SC Cambuur ontmoette Ajax. En daar werd het 0 tegen 1. Een uh, nipte overwinning dus uh, voor Ajax. En dan uh, Vitesse tegen Ado Den Haag. Daar werd het een uh, gelijkspelletje. 2 tegen 2. En PSV uh, ontmoette gisteren Willem 2, Daar werd het 2 tegen 0. Vanmiddag om half 1 uh, is er een wedstrijd gespeeld. Herenveen tegen AZ. Eindstand van die wedstrijd, 4 tegen 2. En om half 3 dus twee wedstrijden gestart. Waaronder FC Utrecht NEC 1-1. En FC Groningen tegen de Graafschap Eveneens 1 tegen 1. Zometeen krijg je weer van ons de evenementagenda. En dan krijg je door wat je de komende dagen al mee zoveel voort kunt gaan doen. En dat is weer een hele waslijst. Want Cordy schrijft zich helemaal rot naar deze. I was tired of my lady.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 Ja, Dat ja. is ook wel lekker. Voor de verandering is er wat anders. Ja, uit. toch? In plaats van uh, dat, uh, dat schuimende geval. <laughs> je begrijpt hem wel, Cor. Met die, uh, met die kraag erop. Ja, precies. Die, die witte die, kraag. Die bedoelde ik. Ja, ja, er precies. wordt altijd gelieerd aan witte is het? Dat, dat kraagje te maken. Is het ja. zo? Ja, dat zeggen ze wel eens. Mm. <laughs> Oké. Okay. Het is uh, half vier. Ben je er klaar voor de evenementagenda? Ja, we hebben heel wat evenementen op stapel staan. Op 13 april tussen 10 en 11 is er weer Peuterbiep En alle peuters die kunnen dan verzamelen in de bibliotheek van Zandvoort. Onder professionele begeleiding wordt afwisselend een uurtje gespeeld... en natuurlijk heel veel voorgelezen. Uh, peuters en hun grootouders of oppassen zijn dus welkom in de bibliotheek Zandvoort... aan het Louis-Davidskarene nummer 1 in Zandvoort. En de toegang is gratis. Ze beginnen steeds om 10 uur. En dat is dus niet om kwart over 10 met het Zandvoortkwartiertje erbij. <laughs> En dan hebben we 15 en 17 april natuurlijk Vintage in Zandvoort. Daar hadden we gisteren nogal wat aandacht aan besteed met de organisator die daarover vertelde. De vierde editie die staat dan in de startblokken op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 april. Ze hadden het altijd gedaan op camping De Branding, maar dat is te klein geworden en het evenement is nu uitgewijkt naar een andere locatie. Die is gevonden en het wordt nu gehouden op het parkeerterrein Zuid-Zandvoort. U kunt ook nog meedoen met een uh, kofferbakmarkt. Neemt u daarvoor even contact op met de organisator. Op uh, 16 april om 11 uur s ochtends is er een stormloop. Ben jij een doorzitter en wil je het maximale uit jezelf halen... schrijf je dan in voor de stormloop-obstacle-run op 16 april 2016... op het circuitpark Zandvoort. Je ploegt jezelf een weg door diepe grindbakken... klinkt over metershoge obstakels, watermodderige vennetjes... en shout zandzakken over mulle paden. Ik het zweet, uh, ik doe er niet aan mee. Nou, dat is allemaal over het circuit en door de duinen. En stormloop laat je niet met rust. Elke 300 meter weer staat er een nieuwe uitdaging voor je klaar. Kortom, de ultieme stormbaan waarvan je spieren gaan bronnen... en je hart sneller van gaat kloppen. En het zweet parelt op het voorhoofd. Nou, het is dus op 16 april om 11 uur s ochtends. En de kosten zijn 35 euro als u mee wilt doen. En als u wilt kijken, dan is het natuurlijk allemaal gratis. De website is www.stormloop.nl En wil je een zweetende koor zien? www.cfm-live.nl <laughs> En ik hoor die kinderen buiten spelen. Ik denk, wat hoor ik nou de hele ja, tijd op de, de, de achtergrond? Het de, de raam staat open. Ja, is warm. ja precies. <laughs> Ga door. Nou, op 17 april is er van 12 tot en met 5 een culinair rondje strand... Maak kennis met verschillende strandpaviljoens... tijdens de wijn- en spijswandeling op het Zandvoortse strand. Het culinaire rondje strand is een leuke manier... om tijdens een frisse wandeling kennis te maken... met acht verschillende Zandvoortse strandpaviljoens. Bij elk paviljoen krijgt u een gerechtje met bijpassende wijn. En dit voor het bedrag van 49,50 euro. De kaarten zijn verkrijgbaar bij de deelnemende strandpaviljoens... VVV Zandvoort of te bestellen via de website. En dan moet ik even kijken, want er staan er een heleboel dingen op. Oh ja, dat is een heel aparte website. Dat is www wijnaanzee.net dus wijnaanzee.net 17 april is er een open dag op de golfbaan van half 2 tot en met half 4 en u wordt uitgenodigd van harte voor de open dag op deze mooie zondag 17 april u kunt dan op deze open dag golven in de duinen van Zandvoort en vanaf half 2 bent u welkom om 2 uur start de clinic en de mogelijkheid tot het lopen en het halen van een aantal holes er is ook een golfclinic voor de beginner. U wordt geïnformeerd over het golven in het algemeen. En u gaat aan de slag met een professional. Onder zijn begeleiding kunt u kennis maken met de basiswaardigheden van de golfsport. En aansluitend kunt u meedoen aan de poetwedstrijd. Het wordt onderhouden op het terrein van de open golf Zandvoort. Op de Daantjesveldweg nummer 3 in Zandvoort uiteraard. Ik zie hier geen website bij staan, dus dat lezen we dan niet op. Kort is er op 17 april om 3 uur 's middags een classic concert met het Hoorns Byzantijns Koor. Nou, de prijs daarvoor hoeft u niet te laten, dat is slechts 5 euro. Nou, het wordt altijd bezocht door een vaste groep mensen en het is natuurlijk in de Protestantse kerk in de poststraat nummer 1. Dus het Byzantijns Koor uit Hoorn op 17 april. Wat wordt het stil erop? <laughs> Ik spreek van mijn eigen stem. Hebben we hebben nog gevonden dat op 22, 23 en 24 april... is het NKC Camper Experience. Op Circuitpark Zandvoort is dan een groot camperfastijn. Een evenement voor gepassioneerde, ervaren camperaars... en voor nieuwkomers die het kamperen willen ontdekken. De NKC Camper Experience speelt uit van de nuttige... maar vooral leuke activiteiten. Bezoekers kunnen deelnemen aan een uitgebreid aanbod... van activiteiten en workshops. Nou, er staat er een heel verhaal op, dat ga ik wel allemaal niet doen... Maar de website is www.nkc.nl en de toegang is natuurlijk gratis. En dat horen we natuurlijk heel graag. Ook gratis is... Uh, klopt dat? Ja, dat klopt. <laughs> de 10.000 stappen van Zandvoort op 24 april van 10 tot half 12. Uh, deze wandeling dat is een initiatief van de sportservice Heemstede Zandvoort. En de naam 10.000 stappen is niet zomaar een mooi rond getal. Want om gezond te leven zou een volwassene dagelijks 10.000 stappen moeten zetten.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 Idioote maatschappij. <laughs> ja. Nou, als u weer meer informatie wilt hebben... dan kunt u kijken op de website... www.sportserviceheemstedezandvoort.nl Nou. Dat was er mee. Nou, ik heb ook nog wat over Koning in de dag. Ja, <laughs> En ja. Ja, over vijf mei. Dan hey, maar... Dat doen we straks wel even. Dat doen we straks. Is even. leuk, is leuk. Dankjewel, Cor. Dat was weer de evenementagenda bij CFM. Ook na te lezen dat allemaal op de CFM-app. Kijk even onder de evenementen op uh, onze eigen app. Die je gratis kunt downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. In even lekker een glaasje water aan het halen. Jeetje, wat er even een middag in aan hè? Naar mij. Ja, we gaan weer uh, lekkere muziek voor je draaien. Onderweg de nieuwe single van Clouseau. En de droomscenario. Ik trek je dichterbij, want jij lacht me toe. Het gaat gebeuren, maar ik weet nog niet hoe. Dit soort van spanning is mij onbekend. En jij geniet zo hard...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 vast en fluistert zachtjes mijn naam. Van de van Clouseau heet Droomscenario. Ja, de tweede helft van de Tweede Voetbalwedstrijden is inmiddels ook gestart. We zitten daar alweer een kwartier in, in die tweede helft. En dan hebben we het over FC Utrecht tegen NEC. Tussenstand daar op dit moment 1 tegen 1. En dan de andere wedstrijd, FC Groningen, Albert jan FC Groningen tegen de Graafschap, ook daar is het 1 tegen 1. En vanmorgen hadden we ook een heel mooi sportevenement. Niet hier in Salvoort, maar wel in Rotterdam. We hebben het over de Marathon van Rotterdam. Ja, er waren wat tegenvallende tijden bij deze marathon. Uh, Marius Kipserum heeft de 36e editie van de Marathon van Rotterdam op zijn naam geschreven. De Keniaan won onder ideale weersomstandigheden in 2 uur, 6 minuten en 11 seconden. Die tijd lag ondanks het superweer dik boven het parcoursrecord. Maar ook de tijd bij de vrouwen viel tegen. De Ethiopische, dan moet ik even goed kijken hoe je het uitspreekt... Nou, nou komt daar komt hij. De Bras Lassia. Ja, heel goed. Die won in 2 uur, 26 minuten en 15 seconden. De Keniaan Marius die verbeterde daarmee zijn eigen persoonlijke record van 2,921... De Tweede werd de Ethiopier Solomon Dixisa en die debuteerde voor de marathon. Hij was de snelste van de proflopers die vooral bezig waren... om het limiet voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro te halen. Nederlands succes was het bij de mannen niet. De Nederlandse marathonloper Koen Rijmakers moest halverwege... de 42,195 kilometer met een blessure opgeven. Nou, er was ook nog een incident. Hè? Het finish van de winnaar werd nog opgeschikt door, door iemand die ineens over het hek sprong zo van die idioten die dan in deze tijden iedereen schrik aanjagen. Nou, hij kon snel worden afgevoerd door veiligheidsmensen. En bij de vrouwen ging dus de winst naar Leterbran Gebrezlasi. Ja, die ja. Uit Ethiopië. En die haalde dat in twee... Uur 26 minuten en 15 seconden. Nou, totaal 17.500 mensen hadden zich ingeschreven. En de weersomstandigheden waren volgens de deskundigen ideaal. Een goede temperatuur en een lekker zonnetje. Nou, dat is het zeker, want het is hier prachtig weer. Ja, zeker. Alleen die tijd, die valt een beetje tegen. Was het parcours inderdaad wel 42,195 kilometer lang? Ja, ik denk dat ze dat hebben met, uh, gemeten hebben met zo'n Google-auto. Ja, misschien wel een, een kilometer. centimeter nauwkeurig. Nee, misschien wel een kilometertje te veel of zo. Weet je ja. wel. Daardoor die tijden een beetje tegenvielen. Ja, dat kan het er ook nog in. Dat, dat denk zou je zomaar toch? kunnen, ja, ja. ja. Je weet het maar nooit. Tot zover het nieuws over de marathon van Rotterdam. Met al die mooie namen die we hier gewonnen hebben. <laughs> Vooral die dame, dat is een mooie naam. Nog een keer, hoor. Moet ik hem nog een keer? Ja, doe hem nog even. Wil nog één keer horen. <coughs> Komt ie aan, hoor. Likker Bram Gebrez Lacea. Ja, die ja. <laughs>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 Shaggy was met name in de jaren 90 heel erg actief. Had hij onder meer een uh, hit met uh, Old oh Carolina. En dit was even van zijn laatste schenen dus single's. Je I Need Your Love van Shaggy dus. Negen minuten voor 4 uur geworden. Zalvoort op zondag. Zalvoort, een goede middag. En dat fotoboek waar we het net over hadden, trouwens... Uh, over de actie tegen de windmolens he, het paalzitten... die is ook online verkrijgbaar, hè, trouwens? Ja, je kan hem inkijken. Je kan hem inkijken? Ja, je kan hem inkijken. En als je het dan inkijkt, dan, uh, dan kan je het nou wel bestellen... als hij heel leuk is, natuurlijk. En dat kunnen natuurlijk mensen allemaal gewoon doen. Dan heb ik die... Uh... Die link. Nou, we, we zoeken hem nog wel even op... en dan nou, hoor je hem zo dadelijk ik, ik, eventjes. Ik ga hem niet opnoemen, want het is zo langer... Oh, oké, oké, nou, zoek het maar uit dan, zou ik zeggen.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 Dat was inderdaad Billy Joel, wat zit er alweer op? Weer een uur voorbij. Ja, weer een uur voorbij. Zo dadelijk naar het nieuws en dan zijn we er nog één uur lang, Cor. En daarna mogen we buiten gaan spelen. Oh, dat is het weer. Zullen we gaan buiten spelen op het terras? Ja, dat kunnen we ook doen. Dobbelen. Goed plan, goed plan, goed plan. Ik heur hem goed. Gerard, als je het hoort. Bij deze. Jullie zijn verwacht. Bij deze. Ik de derde en laatste uur met onder meer het gedicht van de dag, het dier van de week. En natuurlijk de laatste uurtjes en we houden wedstrijden uit de Eredivisie voor je in de gaten. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar de zondagmiddag van CfM.